De vriendelijke beer. Op de dag voor kerstmis ving Otto de jager een grote witte beer. Het dier was zo mooi en zo vriendelijk... dat Otto besloot de beer als kerstgeschenk te geven aan zijn koning. De koning van Denemarken. Ze gingen op weg naar het paleis. Toen het avond werd, zei Otto tegen de beer... We moeten een schuilplaats vinden voor de nacht, want het zal vannacht heel koud worden. Daar zie ik al een boerenhut. Otto klopte aan. Een stem riep bang. Ga weg, laat ons met rust. Voor het raam van de boerenhut verschenen nieuwsgierige kindergezichten. De boer maakte de deur een klein stukje open. Hij zag Otto en de beer. Het speet me. ...zei hij. Ik dacht dat het die verschrikkelijke trollen waren... ...van die lelijke kwade mannetjes. Trollen? Vroeg Otto. Nee hoor, wij zijn geen trollen. Mijn vriend de beer en ik zoeken een plekje om de nacht door te brengen. Dan kun je beter naar de grotten gaan, zei de boerin. Daar gaan wij vanavond ook naartoe. Ieder jaar op kerstavond komen er akelige trollen uit de bergen naar ons huis... Ze eten en drinken alles op wat we in huis hebben. En daarna maken ze de meubels kapot en smeten de borden en glazen op de grond. Dan gaan ze in onze bedden liggen slapen en ze wassen hun voeten niet eens. Dan blijven we vannacht hier, zei Otto. We zullen die trollen eens een lesje leren. Hij ging op de grond bij het vuur liggen en de beer kroop onder de tafel. De boer en zijn gezin wilden zien wat er zou gebeuren. Ze gingen dus niet naar de grotten, maar kropen in hun eigen bed. Precies om twaalf uur in de nacht klonk er buiten gelach en geschreeuw. Boer Meelees, riepen de trollen, we komen ons kersteten halen. We hopen dat je vrouw dit jaar wat lekkers voor ons heeft gemaakt. Anders zullen jullie wat beleven. Toen klommen de trollen door het raam naar binnen... Otto had nog nooit zulke rare wezens gezien. De trollen gingen aan tafel zitten en begonnen te eten van de kalkoen, de aardappelen, de groenten, de kersttaarten en al het lekkers dat in de kerstboom hing. Ze dronken bier en rolden over de grond van plezier. Kijk daar eens, zei een van de trollen toen hij de beer zag liggen. Wat een lief poesje. De beer deed één oog open. Ik heb een lekker stukje worst voor je, zei een andere troll. Grrrrr, gromde de beer. En hij kroop onder de tafel uit, pakte een van de trollen vast en smeet hem uit het raam. De troll kwam met een harde smak in de sneeuw terecht. Wat schrokken de andere trollen toen ze zagen hoe boos het lieve poesje was. Ze sprongen het raam uit en vluchten naar buiten. De beer holde hen nog een stukje na en brulde tot ze niet meer te zien waren. De boer, de boerin en hun kinderen kwamen voorzichtig de trap af. Ik denk niet dat jullie die nog terug zullen zien, lachte Otto. Wat waren de boer en de boerin blij. Ze gaven Otto en zijn vriendelijke beer zoveel eten mee als ze nodig hadden voor de reis naar de koning. De volgende ochtend vertrokken Otto en de beer heel vroeg. En overal in de bergen hoorden ze de trollen naar elkaar roepen... Ga niet naar het huis van boer Neles. Hij heeft de grootste en sterkste poes die er bestaat.